10 uur, het LOS-journaal, door Alt Megens. De woningbouw heeft opnieuw een slecht jaar achter de rug. Volgens het CBS werden er vorig jaar 56.000 bouwvergunningen verleend. Dat is 9% minder dan in 2010 en het laagste aantal sinds 1953, het CBS. Het is niet echt een verrassing als je de ontwikkeling op de woningmarkt ziet. Hè. Dat gaat al een paar jaar behoorlijk minder. Met het uitbreken van de financiële crisis zakten de prijzen hard. Ook het aantal transacties dat in. En ja, het is niet zo vreemd dat dat ook doorwerkt in de bouw van nieuwe woningen... en het aanvragen van nieuwe vergunningen. Er werden vorig jaar bijna 58.000 nieuwe huizen opgeleverd. Dat is iets meer dan in 2010, maar veel minder dan in de jaren voor de financiële crisis.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 Anan was in de Iraanse hoofdstad Teheran om steun te zoeken voor zijn zespuntenplan voor Syrië. Iran geldt als bondgenoot van Syrië. Volgens Anan steunt Iran zijn vredesmissie. We are agreed that we need to find a peaceful solution to the Ik I was happy to see the minister het the six-point plan, which has also been endorsed by the UN.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 Banken kunnen een boete krijgen van de AFM als ze het advies van het Nibud opvolgen. PVDA en PVV roepen minister Spies op nu in te grijpen. De partijen willen dat twee verdieners met een inkomen van tussen de 30.000 en 40.000 euro toch meer geld kunnen lenen. Het weer is nog overal droog met geregeld zon, maar al snel ontstaan stapelwolken... en vanmiddag groeien die uit tot buien waarbij het kan onwieren en hagelen. Er staat een matige zuidwestenwind de temperatuur stijgt naar ongeveer 11 graden. ANWB-verkeersinformatie. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... staat file tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 3 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De A22, Velze-Beverwijk... is in de Velze-tunnel maar één rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Die heeft het plafond beschadigd. De A28 van Hogeveen naar Zwolle bij Zuidwolde... nog 4 kilometer na een ongeluk. Maar die file lost op, want de rijstroken zijn weer vrij...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 voor het jeugdsportpons. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De behandeling van depressies kan sneller en effectiever. Nieuw postorderbedrijf verstuurt ijsjes per post. De privacy van de dopingzondaars is zo goed als beschermd... dat het is zo goed beschermd dat het grote publiek de meeste zaken niet hoort. Niet van elke zaak individueel. Nee, Wij maken als dopingautoriteit sowieso geen, uh, geen zaken bekend. Dus van ons hoort u nooit een naam. En het ochtendtumeur van Koos Postenbaart is half over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De behandeling van depressies kan veel sneller en effectiever dan nu het geval is. Eén keer een half uur bellen met een therapeut. En je hebt nooit meer ergens last van. Claudia Bokting, goedemorgen. Goedemorgen. U bent professor klinische psychologie aan de Rex Universiteit van Groningen. Is het zo simpel? Uh, ja, dat lijkt heel simpel. Ja, we hebben inderdaad eerst aanwijzingen dat als je therapie aanbieden via eigenlijk de mobiele telefoon en internet, dat dat uh, ja, werkzaam is. Met name om uh, depressieve terugval uh, te voorkomen. Bij mensen die uh, eigenlijk al vaker depressies hebben gehad. Ja, het blijkt allemaal uit het onderzoek Doorbreekt Depressie, uh, waar u nu bijna een jaar mee bezig bent. Eén telefoontje. Nou ja, eigenlijk is het niet één telefoontje. Um, eigenlijk wat er gebeurt is dat het, uh, het is een soort programma bestaat uit twee onderdelen. Via internet en de telefonie. En het eerste onderdeel richt zich eigenlijk op het aanleren van allerlei vaardigheden. En dat kunnen mensen gewoon op hun mobieltje of via internet doen. En daarnaast geven we een soort check-up op depressieve terugval uh, aan de hand van sms. En dan krijg je ja. ook onmiddellijk uh, feedback. En ja. binnen dat pakket krijgen mensen dan een aantal keren korte ondersteuning telefonisch van een therapeut. Ja. En wij hebben nu uh, de eerste 100, 150 mensen in het project al iets langer kunnen volgen. En we hebben gemerkt dat ze eigenlijk in totaal maar een half uurtje nodig hebben van die tijd van een therapeut. Dus dat vonden wij eigenlijk heel erg bijzonder. Mensen kunnen dit heel goed zelf ja. als ze ondersteund worden door uh, multimedia. Ja, maar nou nog even wat concreter. Stel, ik meld mij bij u en ik ben neerslachtig. Ik, ik zie het leven niet meer zo zitten. Ik kom s ochtends mijn bed niet meer uit en al dat soort dingen. En dan bel ik u. Wat zegt u dan? Nou ja, wat wij nu hebben uitgetest, dat moet ik toch eventjes zeggen... dat is eigenlijk met name gericht op mensen die op dit moment niet heel erg depressief zijn... maar die wel depressief zijn geweest. En die, ja. een soort, ja, die willen een, soort, een aantal vaardigheden leren om te voorkomen dat het terugkomt. En daarnaast willen ze eigenlijk een soort check-up hebben. Wanneer weet ik nou, oh jee, het gaat weer mis. En het programma wat wij hebben ontwikkeld met mobiele telefonie en internet... richt zich op die mensen. En in de toekomst willen we ons ook graag met dit pakket, omdat we goede ervaringen... Hebben, ook op mensen richten die uh, sombere, somberheidsklachten hebben. En dan is het niet zo dat je alle minuut kan bellen als je ze somber voelt... maar dan wordt het een geheel geïntegreerd pakket... waarbij je ja, maar, allerlei oefeningen doet via internet. Ja, maar, sorry ja. dat ik u even onderbreek, maar een geïntegreerd pakket... met vaardigheden en oefeningen, ik geloof niet dat ik het nog erg begrijp. Het, het gaat dus niet om mensen die neerslachtig zijn... maar om mensen die neerslachtig zijn geweest. Ja, het en die was, melden keer, het was, zich bij ja. u, en wat voor een pakket aan vaardigheden krijgen ze dan? Wat voor een vaardigheden zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld, we weten dat bijvoorbeeld de, de gedachten die je hebt... dat die een belangrijke rol spelen bij hoe je je voelt. Nou, in eerste instantie leer je aan de hand van oefeningen via internet... om wat meer bewust te worden van je gedachten. Maar is het dan afstand. een checklist? of is het Nee, het oh, is heel goed dat u dat vraagt. Nee, Het is niet zozeer een checklist. Uh, er worden een aantal dingen via internet aan je gevraagd. Je kan dingen invullen en vervolgens krijg je uh, directe feedback. Op van, hey, ga nog wat verder exploreren wat je gedachten zijn. Zou het zo kunnen? Zijn dat we misschien nog wat gedachten niet helemaal helder hebben gekregen. En vervolgens uh, leer je eigenlijk om die situatie wat beter te analyseren. Dus je leert eigenlijk aan de hand van het invullen van alle, ander, zeg maar allerlei zaken, met daar ook weer een reactie een automatische reactie, leer je, leer je meer afstand nemen van jezelf. Maar eigenlijk is de computer dan dus de therapeut? Nou, het is een combinatiepakket van een computer... met ook telefonie. Want er zijn therapeuten die op de achtergrond... eigenlijk met je mee kunnen kijken wat je gedaan hebt. En die bellen je ook een aantal keren om te bespreken van... hé, hey, het valt op dat bepaalde oefeningen die gaan je slecht af. Zou je dat misschien met mij telefonisch uit willen proberen? Dus het is een zelfhulppakket en als je er zelf niet helemaal uitkomt... dan is er een therapeut aan de telefoon? Ja. In alle gevallen bieden wij een aantal contacten met een therapeut, telefonisch. En wij hebben gemerkt, wij dachten eigenlijk dat kost heel veel tijd. En we hebben gemerkt dat mensen dat uh, met hele korte tips en hints, dat ze daarmee eigenlijk heel goed uit voeten kunnen. Ja, um, um, Normaal gesproken gaat iemand uh, op bezoek bij een therapeut, toch? Ja, dat klopt. En dan krijg je acht of tien behandelingen van circa twee uur? Ja, dit soort behandelingen die zijn eigenlijk gebaseerd op een uh, behandeling die ik eerder al heb ontwikkeld. Uh, en dat bleek een effectieve manier te zijn om mensen te beschermen tegen terugval. Zelfs over vijf en een half jaar. Ja. En op grond hiervan dacht ik, ja weet je, depressie komt zoveel voor. Heel veel mensen die hersteld zijn, die zijn alweer aan het werk. Ze moeten het eigenlijk makkelijk vanuit huis op een prettig moment kunnen doen. En ja. zodoende ben ik in de afgelopen jaren dat samen met ook het Drimbos Instituut gaan ontwikkelen. Ja. En... Um, uh, het blijkt dus dat die vaardigheden die mensen moeten aanleren... dat ze dat heel goed via internet met een stukje mobiele ondersteuning kunnen doen. Dat is eigenlijk een verrassend resultaat. Een stukje mobiele ondersteuning? Ja, dus een aantal keren contact telefonisch met een therapeut om eventjes net dat setje te krijgen. Of om even een paar tips te krijgen van hoe je bepaalde dingen kan aanleren. Ja. Goed nieuws van minister Schippers van Volksgezondheid lijkt me en voor de uh, ziektekostenverzekeraars. Want een half uh, uur uh, aan de telefoon met een therapeut lijkt me goedkoper dan een behandeling van 20 uur. Ja, de behandelingen die we nu geven voor preventie van terugval... die beslaan ongeveer 16 tot 18 uur. Maar ik ben het met u eens, ik vind dit ook heel goed nieuws... voor het ministerie en ja. verzekeraars. Goed, we hebben GGZ Nederland ook even gebeld voor een reactie. En die club stelt, we weten al, ik citeer nu... we weten al lang dat telefonische hulp en e-hulp... bij deze patiënten goed kan worden ingezet. En daarom doen we dat ook al enige tijd. Met andere woorden, het heeft al navolging. Nou ik moet zeggen, er is ooit uh, internationaal één studie gedaan waarbij alleen internet werd gebruikt, niet uh, telefonie en ook niet uh, monitoring, dus check-ups met de sms. Die hebben eerst de goede resultaten uh, laten zien, maar verder is dit nog nooit onderzocht. Dus er is wel al uh, bewijs overigens voor internetbehandelingen bij de behandeling van depressie. Ja. Daarvoor geldt wel weer, en dat is heel erg jammer, dat wel heel weinig mensen dit volhouden om een wat langere tijd te doen. Ja. Dus uh, en, een Zodoende dat nu het advies ook is als iemand hulp zoekt via internet... om daar in ieder geval een vorm van uh, steun bij te krijgen bij een therapeut. Omdat het anders blijkbaar heel moeilijk is als je depressief bent... om het te blijven volgen, om het ook echt af te maken. En ja. dat lijkt essentieel. Want discipline is natuurlijk ook een van de handicaps... waar iemand met een depressie mee te maken heeft. Ja. Goed, uh, u gaat nog een jaar verder met dit onderzoek. Volgend jaar uh, trekt u de conclusies en dan spreken we elkaar weer. Graag gedaan. Hartelijk Goed, dank. Dag. Claudia Bokting, professor klinische psychologie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sandy, next to me, maar dat was u wel duidelijk. 0, 000. Deze is oorspronkelijk gemaakt voor Doping en sport. Hoeveel scheelt het? Ik de fiets zitten, ik draai het gas over. Dat was net een brommer. Hè? Maar wat zetten sporters daarmee op het spel? 0, 0. Met hartinfarct, herseninfarcten tot gevolg. Deze week in Cairo, goedemorgen Nederland. 0, het dopingdilemma. Nederlandse topsporters moeten iedere dag doorgeven waar ze zijn... zodat dopingcontroleurs ze altijd kunnen vinden. Maar wat leveren al die controles op en wat gebeurt er eigenlijk... na een positieve test, hoort u in deel 2 van het dopingdilemma... gemaakt door Niels de Jager. In 2011 moesten sporters in Nederland 2593 keer plassen... in het potje van de dopingautoriteit. Dat is ruim 200 keer minder dan het jaar daarvoor... Volgens directeur Herman Ram van de Dopingautoriteit... heeft die daling van het aantal controles een simpele oorzaak. We denken dat dat toch vooral een economische oorzaak heeft. Sportorganisaties, ook jullie, hebben minder geld om die controles uit te voeren. Dat klopt, dat klopt. En dat geldt eigenlijk wel mondiaal. Ook wordt het van al mijn, mijn collega's. En ja, het zal duidelijk zijn dat ik daar niet voor sta te applaudisseren... maar het is wel een gegeven waar we, waar we mee moeten werken. Na het volplassen van de opvangbeker gaat de urine in twee aparte flesjes... een A- en een B-staal, verzegeld naar het dopinglab... En daar werden vorig jaar 23 keer verboden stoffen gevonden. En daarnaast werden vijf sporters betrapt omdat ze weigerden mee te werken aan de test... of omdat ze te veel onaangekondigde controles misten. 28 betrapte sporters dus. Maar hun namen en rugnummers horen we vaker niet dan wel. De dopingautoriteit brengt namelijk niets naar buiten. Niet van elke zaak individueel, nee. Wij maken als dopingautoriteit sowieso geen, uh, geen zaken bekend. Dus van ons hoort u nooit een naam. De meeste gevallen die naar buiten komen, die komen er buiten... doordat of de sporter zelf of zijn directe omgeving er iets over zegt. Of het is de bond die het naar buiten brengt. Dat kan zowel de nationale als de internationale zijn. Dat hangt ook een beetje van hun eigen regelingen af. Het verschilt dus per sportbond of bij een dopingzaak de privacy... of de openbaarheid zwaarder weegt. De Tennisbond bijvoorbeeld, die zet alle namen online... terwijl de Nederlandse Wielerunie nooit een naam bekend maakt. En van de door jullie betrapte sporters de afgelopen jaren... Ja, hoe groot deel is op die manier eigenlijk buiten de publiciteit gebleven? Hoe dat heb ik nooit precies nagerekend... maar ik denk dat ongeveer 60% niet bekend wordt. Je kan ook als heel groot kampioen een, een blessure voorwenden. Zeggen van nou, ik ben uh, een ongeveer een jaar mee uit de running. En op die manier uh, ja, blijft het imago helemaal goed. Ja, hoewel ik... Um, dat, dat kan, dat is absoluut waar. Um, toch zie je dat aan de echte top niet zo heel veel gebeuren eigenlijk. Het is niet zo dat een groot kampioen de afgelopen jaren is betrapt... zonder dat wij dat met z'n allen weten. Ik weet niet wat hij weet. Um, in Nederland, nogmaals, maken wij geen zaken bekend. En bij deze legernet ga ik dat ook niet doen. Maar het kan, het kan dus wel gebeurd zijn. Het is natuurlijk niet uit te sluiten. Nee, dat klopt. De kans is klein, zoals ik al aangaf. Maar ja, het kan als er een aantal voorwaarden voldaan is. En dat betekent in ieder geval dat die sporter, als die geschorst is voor een langere periode, daar wel een goed verhaal bij moet hebben gehad. Maar ja, dan kan het. Ja, het is doping. Ja, yes, Nog voor hij van start is gegaan is de Tour de France ontploft. Het Spaanse dopingonderzoek heeft de Tour ontdaan van veel grote namen. 0, 0, 0, al tientallen jaren wordt er nu gejaagd op doping. 0, 0, 0, 0, Deze Tour die door sommigen al de Tour de Pharmacie wordt genoemd. Ook ik heb ter voorbereiding op een aantal wedstrijden een fout gemaakt is de directeur van de dopingautoriteit tevreden met de resultaten. Ja, nee. Um, ik denk dat er veel bereikt is. De laatste tien jaar door het, uh, het, het op mondiaal niveau aanpakken van het dopinggebruik... je ziet die effecten uh, mondiaal ook bijvoorbeeld terugkomen... in de dalen van het percentage positieve. Dat is een, een trend over het geheel. Volgens huisarts en voormalig dopingbegeleider Berend Nikkels neemt het dopinggebruik juist toe. De top-amateur-niveaus. Mijn komen berichten dat, dat het daar uh, aan het uitbreiden is. Hè? Bijvoorbeeld het EPO-gebruik bij, uh, bij amateur-wielrenners. Dus terwijl we al tientallen jaren strijden tegen dopinggebruik... wordt die groep alleen maar groter? Die wordt alleen maar groter, ja. En breder? Ja, helaas. En onduidelijker. Dat is ongrijpbaar voor de medische begeleiding. Die, die gaan zelf, zonder dat ze echt weten wat ze doen... komen ze aan hun middelen, gebruiken het... En nemen misschien wel enorme risico's? Ja, klopt. klopt. Bijvoorbeeld de EPO-achtige moet je geweldig monitoren. Hè. Dan moet je, moet je om de drie weken, bij wijze van spreken, bloedonderzoek eh, doen. Ja, dat gebeurt allemaal niet. Nikols vindt daarom dat bepaalde dopingsoorten, zoals EPO, van de dopinglijst af moeten... zodat het legaal wordt en sporters betere medische begeleiding krijgen. Maar de dopingautoriteit is daar veel tegen. Nee, ik, ik denk dat dat een uitermate slechte ontwikkeling zou zijn. Daarmee zou je dus de, de arts-patiëntrelatie belasten met um, afwegingen die te maken hebben met sportprestaties. Um, dat is een heel oneigenlijk iets waarbij de arts uh, volgens zijn eet uh, zou moeten zorgen voor de gezondheid van de sport... dan krijgt er ineens een heel andere taak bij. Bovendien, um, ja, het is nu eenmaal zo, en dat is jammer dat de geschiedenis het bewezen heeft... dat um, artsen hier een afwegingen uh, maken die niet in het belang van hun patiënt zijn. Een arts die erbij betrokken is, is dus geen garantie dat het allemaal op een verantwoorde manier gebeurt? Nee, absoluut niet. Ja, we zitten met een gegeven, namelijk dat er gebruikt wordt. En dan moet je praktisch benaderen. Dan moet je benaderen alsof... Tegenover je een patiënt zit. En dan zeg je: Nou, oké, okay, dat is een gegeven dat er gebruikt wordt. Laten we het dan zo goed mogelijk en zo verantwoordelijk mogelijk doen. Morgen, hoeveel sneller ga je eigenlijk fietsen van EPO? Het is niet meer het verschil tussen iemand die wint en die niet meer wint. Maar het is over iemand die wint en die, iemand die zich ineens meer plaatst voor een wereldkampioenschap. Of voor een Tour de France of zoiets. Reacties en vragen kunt u kwijt. Bij de Caro via goedemorgennederland.kro.nl Straks zin in een ijsje. Bestel het per post. Eerst nu het ochtend -tubeur. Hier is Kost Postema. De oude heer zegt, geen pazels te zien geweest. En hij neemt aan mijn tafel in de sportschool plaats. Hij duikt niet alleen graag in het zwembad, maar ook regelmatig in het verleden. En daar heb ik nu even geen zin in. Ik las net in het ochtend dat het nieuws over voedselbanken... die snel veel meer klanten krijgen en minder restanten van winkeliers. Maar de oude heer praat al maar door. Paasossen, dat waren mensen die nieuwe kleren kochten... en daarmee graag gezien werden. De winter was voorbij, de kolenkachel overbodig... grote schoonmaak, nieuwe kleren en op zijn paasbest naar buiten. Als ze geld hadden, zeg ik zwakjes, altijd wel wat, joh, zegt de oude heer... Al had je in mijn en in jouw tijd natuurlijk nog wel echte arme mensen. Ik kende een jongen die gepest werd omdat hij altijd in een soort lompen liep. Opvallend zelfs in de volksbuurt waar hij woonde. Met Pasen at die hele buurt sla met twee eieren. Twee eieren de man. Niet één ei, nee, twee. De straatarme ouders van de jongen lieten één ei... door wel drie, vier kinderen delen, hoorde ik later. Na het eten, buiten spelen en het pesten begon oversla en twee eieren. Eieren zat, riep dat arme ventje. Kijk maar naar mijn mond. Daar had hij wat eigeel aangesmeerd. Zo treurig. Die rotheid komt nooit meer terug, zegt de oude heer. Even wachten wat er in het kasthuis wordt uitgebroed, zegt hij ook nog. Ik antwoord dat ik hoop dat daar toch niet veel zielige vogeltjes... tevoorschijn zullen komen na dat broeden... met een heel klein beetje eigeel aan hun snaveltjes... De oude heer schudt zijn hoofd en zegt... nee, neem nou de journalist Max Pam. Hij zei een tijdje terug dat we misschien terug moeten... naar het levenspeil van 2005. Nou, hadden we het toen zo slecht, zei Pam. Nee, dacht ik, eigenlijk niet. Ik ben het met hem eens. Ik herinner me niet eens hoe we er toen voor stonden, antwoord ik, 2005. En dan zegt de oude heer... in ieder geval zag je toen nergens iemand met eigenel aan zijn mond als camouflage voor zijn armoem. Koos Postema Morgen, het ochtendumeur van Hengspa. Veel cd van deze week tevens het debuutalbum van Chris Berry. Wij draaien de second best. Het is uh, drie voor half tien. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Elektronica, boeken en kleding. We laten het allemaal massaal thuis bezorgen. Maar nu is het ook mogelijk om een schep ijs aan de deur te laten afleveren. Culinairjournalist journalist Gert-Jan ik me niet kwalijk zit achter deze ijswebwinkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch hartstikke gesmolten als het bij mij aan de deur arriveert? Nou, dat valt mee. Het valt eh, mee? De techniek staat voor niets. Het valt mee of het is niet gesmolten? Het is niet gesmolten. Hoe kan dat? Uh, wij uh, stoppen daar iets bij, waardoor het uh, heel verschrikkelijk koud wordt. Het, uh, tegen de tijd dat het bij u aan de deur komt, is het ijs uh, ongeveer min 70 graden. En uh, dan is het in plaats van gesmolten uh, zo hard... dat u het nog eventjes 24 uur in uw eigen vriezer moet laten opwarmen... voordat u het kunt eten. <laughs> en hoe krijgt u het zo koud zonder met een vrieskist aan mijn deur te komen? Uh, wij uh, doen daar uh, bevroren CO2 bij. Is dat gezond? Dat is heel gezond. Ja, -CO2, CO2 is toch is juist heel ongezond? ongezond? Daar halen we het uit. Ja. En uh, als dat uh, vervolgens weer uh, wat warmer wordt, dan gaat dat weer gewoon in de lucht terug. Er ja. komt dus niets bij. En hoe lang blijft dat op die temperatuur? Nou, dat is toch wel minimaal 36 uur, hoor. Ja, ja. En als ik nou uh, toevallig niet thuis ben en nu komt uh, mijn ijsjes bezorgen. en de buren die nemen dat uh, pakketje in ontvangst, of die zijn er ook niet. en het pakje moet ergens staan, nou, namelijk op een postkantoor. Als er geen enkele buur thuis is, dan, is er, dan hebt u wel een probleem. Ja. Um, maar er staat een grote sticker op de doos. Dat de post onder geen beding het pakketje mee terug mag nemen naar het postkantoor. En het absoluut bij een buur moet afgeven. En het geeft wel wat muisje. Met, uh, het is nog maar één keer fout gegaan. En op dat ogenblik hebben wij gewoon een nieuwe doos gestuurd. Ja. Maar goed, na 36 uur euh, euh, moet het wel ergens bezorgd zijn, anders is het pap. Nou, na nou, 36, 36 uur is een minimum, hoor. Uh, in, in de praktijk komt het eerder in de buurt van 48 uur, maar we hebben wat marge ingebouwd. Hoeveel smaakjes hebt u? Ik heb één smaak. Eén? De, de smaak Margarita, en dat is de smaak van de beroemde cocktail. Ik wou net zeggen, de cocktail of de pizza, maar het is de cocktail. Het is de cocktail. Juist. Ja, yes. Er de hazen in dus. Met veel alcohol erin, maar dat bevriest dan toch juist niet? Alcohol erin. Ja, het, het vriespunt is aanzienlijk lager dan dat van gewoon ijs. En dat is ook de reden waarom we voor deze manier gekozen hebben. Uh, dit ijs smelt bij min 8 graden. Uh, da dat maakt het vrij ongeschikt voor de vriesvitrine van de super. Mensen pakken dat eruit, uh, lopen wat rond, gaan naar de kassa, moeten nog naar huis. Het is een warme dag. Uh, tegen de tijd dat je dan thuis bent, is pap. Ja. Dus is het veel handiger om dat gewoon uh, uh, hard bevroren bij mensen thuis af te leveren. Goed, allemaal te bestellen bij de ijswebwinkel. journalist en bedenker van deze ijswebwinkel, Gert-Jan Groot. Redden. Ik dank u zeer. Dank u. Bij half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio. Nu Prem Radakisoen. Vanuit Amsterdam met hoog bezoek. Prem. Ja, goedemorgen Sven, goedemorgen luisteraars. Ik heb Reen Wayne Milton Visser, sinds 30 oktober 2009 minister van Volksgezondheid en Sport op Aruba. En we staan in Amsterdam bij de Slotenvaartkliniek, omdat ze hier een obesitaskliniek voor kinderen hebben. En luisteraars, uh, meneer Visser, dat u moet echt luisteren, het is een fantastische vent. Hij is uh, minister in ons Koninkrijksbroederland Aruba. En het, het wordt echt heel interessant, ik ga niet te veel vertellen. Want hier is hij, de Brabander zonder accent, de warme, aangename stem van van Doral Biegens. Radio 1, het NOS-journaal. De woningbouw in ons land heeft opnieuw een slecht jaar achter de rug. Volgens het CBS werden vorig jaar 56.000 bouwvergunningen verleend. Dat is 9% minder dan in 2010 en het laatste aantal sinds 1953. Er werden vorig jaar wel iets meer huizen opgeleverd dan in 2010... maar nog altijd veel minder dan in de jaren voor de financiële crisis.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 En in Parijs is Raymond Aubrac overleden. Een van de kopstukken van het Franse verzet in de Tweede Wereldoorlog. Aubrac was prominent lid van de verzetsbeweging van Jean Moulin. Moulin en Aubrac werden in 1943 opgepakt. Moulin werd doodgemarteld door de nazi's... en is later het symbool geworden van de Franse verzetsbeweging. Aubrac zou de laatste verzetsstrijder zijn geweest die Moulin nog heeft gekend. Raymond Aubrac was 97 jaar. Zijn hoofdpunt uit het nieuws? ANUB-verkeersinformatie. Op de A22, Velze-Beverwijk, is vertraging bij de velzer tunnel Er is in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar. Heeft daar een vrachtwagen het plafond beschadigd. Omrijden kan via de A9. De A348, Arnhem richting Doesburg, is helemaal dicht tussen Velp en Reden. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Dit is Radio 1, NTR. Remtime, time rem radication. It's time Richard Wayne Milton Visser is sinds 30 oktober 2009... minister van Volksgezondheid en Sport op Aruba. Op 19 september 2011 vertegenwoordigde hij het Koninkrijk der Nederlanden... bij een vergadering van de Verenigde Naties en sprak de vergadering toe... Aruba, ons broederland in het Koninkrijk, is met 120.000 inwoners klein... maar lijkt het heel goed te doen. Vandaag praat ik met de minister over de economie van Aruba... maar vooral over de gezondheidszorg op dit gelukkige eiland. En natuurlijk over zijn levensmissie. Obesitas, overgewicht bij kinderen. Heeft u vragen aan minister Richard Visser op en aanmerkingen? Bel op 0800-1121, mail naar primeapenstaart-ntr.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Minister Visser, ik ben zeer vereerd dat u mijn gast bent. Welkom. Weinig van de Radio 1 luisteraars zullen u kennen, dus even een korte cv. Wie bent u? Oh, Dank u wel. Goedemorgen, Prem. Uh, ik ben ja, van Aruba. Uh, mijn vader was uh, Nederlands afkomst, mijn moeder van Aruba en Colombia. Hm. Ik heb uh, meeste van mijn studie in de Verenigde Staten gedaan, dus mijn Nederlands is een beetje <laughs> <laughs> gebroken, je gaat het zien. Uh, dus uh, ik ben heel jong de, naar Amerika gegaan. Ik heb daar mijn bachelor's gedaan in business. Toen ben ik gegaan naar pre-medicine in Colorado. Doorgevoerd naar, naar, naar uh, de westkust, ja. dus uh, San Francisco en zo. Toen ben ik in chiropractie gaan doen. Ja. Daar ben ik helemaal in zo'n beetje de rode lijn van preventie gegaan. Met chiropractie ja. en uh, basically art alternatieve geneeskunde, nutrition en et cetera. Uh, ja, teruggekomen naar Aruba. Ook het familiedrijf, dat is een ja. farmacie. Ja, druggesterijen ja, en, uh, ja, en En import. dat was door uw vader begonnen ja. en daar bent u toen verder in gegaan. Ja, toen ben ik ook daar verder in gegaan. Mijn praktijk aan de kant. Gezet, weet je, ook, ook uh, bevorderd. Ik ben toen teruggegaan, heb ik met uh, Deepak Chopra nog twee jaar ja. gewerkt. Echt op het Indisch. Uh, geneeskunde en ook het, zo weet je, hoe, hoe brengen we dit naar, naar zo'n beetje het, uh, ja, naar ja. ja, naar de reguliere geneeskunde, naar de MD's toe. Maar dan bent, bent u iemand, dat wat ik grappig vond, u bent dan gepromoveerd op in Cuba. Ja, Cuba. En Havana op ja. Obesitas. Ja. ja. Maar dan bent u, dus u bent een van de weinige mensen die Cuba en Amerika vereen. Ja, ja, ik, de eerste keer, ik moet wel zeggen, de eerste keer dat ik naar Cuba vloog, ja. Uh, want ik, de WHO heeft me advies gegeven... Luisteren, dat is wel de een... wereldgezondheidsorganisatie? Ja, ja. wereldgezondheidsorganisatie. Dit is een van de landen waar ik het zou kunnen doen voor mijn ja. regio. Want ik moet ja. het, als ik echt preventie wil gaan doen in mijn regio... moet ik in mijn regio gaan studeren. En ja. de Cubaanse dokters worden uitgezonden overal ter wereld. Maar vooral in onze regio, ja. ik, zoals u weet. De Caraïben, ja. ja. En het, de, de eerste lijn is zo'n beetje kritisch met, ja. met preventie voor obesitas. Dus da daar moest ik mee gaan studeren. Dus ik ging naar, naar Cuba toe. En ik werd eruit geschopt. <lacht> ik werd eruit geschopt. Gebaseerd op mijn cv. en dat ik een kapitalist was. En, en ik, ging, ik ging vragen of ik uh, kon promoveren daar. zei, absoluut niet. Je komt ons kinderen vergiftigen. Want je hebt een product die je in Amerika maakt. Ja. En dus ze dachten dat ik Biowarfare kwam doen. Ja, het is een echte verhaal. Ik, voor, ik... voor de duidelijkheid, u hebt een bedrijf opgericht in, ja. in, in Los Angeles. Dat heet Toddler Help. Ja. Uh, in Los Angeles. En dat bedrijf dat maakt, wat maakte dat bedrijf? Dat, ik heb, ik heb een, een nieuwe voeding voor baby's ontwikkeld. Van 1 ja. van tot 5 jaar. En, want ik wist dat in mijn praktijk... zag ik veel allergie naar melk. Ja. En allergie uh, naar, naar de producten die er buiten waren. Dus, dus de sojaproducten. Daar ja. krijgen kinderen ook allergie mee. En, dus, en toen heeft u ook gezien dat hele glutenverhaal. Dat ja, precies. En dus, oh. hebt... dus ik heb een hele nieuwe voeding ontwikkeld voor kinderen van 1 tot 5 en gebaseerd op uh, rijstmelk, gebaseerd op uh, uh, uh, uh, uh, notenmelk. Ja. En, en daarop een hele formule op gebaseerd. En dat is een vrij succesvol bedrijf ja. in Los Angeles. Ja, dus in Amerika. En in Amerika. Ja. U bent daarvoor zelf uh, onderscheiden door de, uh, de burgemeester van Los, Angeles. van Los Angeles. En toen u tot minister werd benoemd, ja. hebben ze u nog speciaal uitgeluid. Omdat u toen weg ja. moest als directeur van het bedrijf. Ja. Ja. Ja. En u ja. hebt vanwege dat bedrijf ook uh, contact gehad met de, de staf van uh, Michelle Obama. Die ja. bezig is met. Ja. Ja. Dus dat u dat bent wees. wel een minister met meer contacten dan onze eigen minister Edith Schippers. Nee. Nee, zo ver zal ik niet gaan. Maar ik heb in, mijn, in mijn, mijn vorige leven heb ik veel gedaan in, in research ook. Ja. Uh, na mijn promotie heb ik in vele landen research gedaan. Op, op, op niveau dus landelijke... Dus u bent een wetenschappelijke bedrijfsman... En hoe wordt die dan ineens minister? Ja, daar, ik, dat was een valkuil. <laughs> hoe dan? Dat ze voor mij gezet. En nee, ik, ik werd gewoon de naam... Mijn naam was uh, synonymous met, met gewoon uh, uh, uh, gezondheid. Ja. En dus toen het politiek zat te zoeken voor... Oké, okay, wie gaan we in gezondheid zetten om zo'n beetje weer opnieuw het, het, de zorg in Aruba ja. op te zetten... Ja, kwamen ze voor mij. En je weet, het politiek neemt geen nee voor antwoord. Nee. Dus uiteindelijk uh, heb ik, hebben ze mij gezegd... luister, je zit al jaren aan de zijlijnen te schreeuwen. We geven u nu uh, het platform waar je een verschil kan maken. Dus u was gewoon verplicht. verplicht. U, bent, u, bent, u bent erin geluisterd Door die mensen van... De, en Helemaal. uw partij. Want, of, voor, voor de luisteraars om een beeld van u te krijgen. Hoeveel voorkost had u bij de laatste verkiezingen? Um, ik, ja, ik, ik had mijn eigen zetel. Dus, uh, en ik herinner niet precies hoeveel, maar... Uh... Uh, ja, 1400, uh, veert, 400, 400. 1400. 1400 ja. hebben. Dus ja. daarmee was, is eigenlijk een zetel in. Ja. Ja. Dus u bent uw eigen zetel waard. Ja. Nou, luisteraars, we hebben de heel populaire minister. Dus. Uh, u mag vragen aan hem stellen. We staan voor het Slotenvaart Ziekenhuis. En die heeft de obesitaskliniek voor Kinderen. Daar gaan we zo nog met, verder over praten met de minister. U mag langskomen, de bus inkomen. Het wordt immers uit uw belastinggeld betaald. Maar u mag bellen 0800 1121. mailen naar primtimeapenstartntr.nl. En twitteren naar hekje radio 1 Aruba, Jamaica. Ooh, I take uh, minister Visser, uh, uh, even twee dingen. Die toespraak u op 19 september 2011 namens het Koninkrijk der Nederlanden ja. in de Verenigde Naties. U hoeft het dus ja. ook namens ons Nederlanders. Ja. Wat heeft u daar gezegd? Nou, kijk, ik moet een beetje de achtergrond. Uh, Aruba, uh, ja, ik denk dat Nederland hier heel trots op kan zijn. Aruba is de trekker geworden, niet alleen in de regio, maar in het continent... In ons hele continent. Dat is van Canada, Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, helemaal naar Argentinië toe. In kinderobesitas. En dat hebben we gedaan uh, met de PAHO, de Pan American Health Organization. Ja. En die zit. Dat is zo'n beetje de WHO in onze continent. Dus in wat onze... je de Wereldgezondheidsorganisatie doet in Zuid-Amerika is daar Zuid de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie. En met hun ja. is Aruba het land dat kinderobesitas. Ja. ja, wij hebben het getrokken. Wij hebben alle. Uh, scientists, dus alle deskundigen van het hele continent samengehaald. We hebben 22 landen samengehaald. En toen heb ik samen met hun, hebben wij de uh, call to action, de Aruba call to action geschreven. 22 landen hebben het toen getekend. Toen is het door de paal gegaan en uh, geaccepteerd door de Millennium Goals en de United Nations. Ja. Dat was gewoon super. En dus toen kwam het op van, oké, okay, uh, dus Nederland... Ja, de Koninkrijk heeft iets ingebracht. Ja. Met chronische ziektes, in de Millennium Goals. Ja. En toen zijn we gaan lobbyen om, om te gaan spreken. En, om, om, en toen zei ze, oké, okay. uh, jullie hebben het... Aruba heeft het geschreven. Je hebt die groep bij elkaar gehad... Uh, Kom praten. Maar dat is toch leuk als u dan namens het hele Koninkrijk... Ja, heel mooi. En, en, en, en toen heeft u daar verteld Groot over de eger. doelstellingen en wat, ja. wat er daarvoor gebeurt. Ja, basically gewoon, weet je wat we gaan doen met chronische ziekte? Chronische ziektes is niet alleen een ziekte nu. Het is een, gewoon een development ja. probleem. Dus, dus ja, voor het ons... Het is op, iets dat de alle de analyses geven ja. uit. Dat als kinderen nu obesitas krijgen op latere leeftijd... Ze vroeger ja, de mensen. Met de chronische worden, dus, zekers. Ja. ja, ja, dus alles. En, en wat gebeurt er is... Het, het, het, hamper de ontwikkeling van het land. Het is niet ja. alleen gewoon een ziektebeeld meer. Maar het is echt het tast aan het ontwikkeling van het land. Economisch, psycholoog, alles. Ja. Uh, hoe, hoe, wat voor productie je kan doen in het land. En voor onze landen is dat kritisch. Zuid-Amerika, ik bedoel, we hebben Brazilië... die vijfde economie van de wereld gaat worden. Ja. We hebben um, Colombia, die zit ja. op te klimmen. We hebben echt klimmers daar. Ja. Uh, de Verenigde Staten, Canada. En die zien dit probleem als... Ja. Hey, dit, dit kan een probleem worden voor het hele land, voor onze ja. economie, voor alles. Dus er moet extra focus erop worden gezet. En toen, en toen met die focus komt, oké, okay, waar beginnen we? En wij kwamen met het begin. Het begin is met kinderobesitas. Daar begint alles mee. En het begint zelfs uh, voordat uh, de vrouw in verwachting is. Dus we, we moeten uitleggen, oké, wat voor approach, wat voor... Ja, aanpak ga aanpak gaan we hebben. En wat we mee uitkomen is een life course approach. Dus van het begin van het leven door je hele leven. Wat en... ik grappig vind, u heeft in april gezegd... begin deze maand... Uh, het Instituto Bida Salubadel i Activice Ibiza. Ja. En u gaat een pilotproject doen... bij scholen en kleuterscholen. Vijf ja. basisscholen, twee kleuterscholen. En dan gaat u al vanaf het begin op school... die kinderen bewust maken van voeding. Ja, nee, voor alles. Dus uh, wat we gaan doen is... alle alle kleuterscholen, vijf basisscholen, gaan de gezonde schoolconcept implementeren. De gezonde schoolsconcept, is, het hele curriculum wordt veranderd. Uh, de kinderen worden anders opgevoed, ze worden anders geschoold. Ze gaan sport krijgen, meer, meer, veel meer dan de rest van de kinderen. Um, en... U gaat dus gewoon zorgen dat op, op, op basisscholen in Aruba krijgen kinderen weer ouderwets gymnastiek? Ja. Ja, maar heel specifiek ook. Dus uh, weet je, lichamelijke opvoeding. Ja. Uh, en ook, we gaan kijken naar: oké, okay, wat eten ze? Wat moeten ze over hunzelf leren? Voor zelfzorg. Zelfzorg is een van mijn grote pijlers. En dat begin je met de kleine. hebt dus, geleerd, is altijd ja, Maar precies. hoe komt die passie voor die obesitas, dat overgewicht? Ja, de passie is iets dat uh, heel lang geleden uh, gebeurde. Ik was uh, acht jaar oud ja. toen mijn vader overleed. En mijn vader overleed van overgewicht, roken, chronische ziektes. Ja. En toen was dat geboren. Weet je, ik zei het, aan mezelf luister, ik ga dit niet aan mijn kinderen doen. Dus, dus mijn hele leven vocht ik ermee. Ik zat ermee. Ik, ik heb... Ja, want u bent vast gebouwd. Dus, ja, uh, ik, heb, uh... ik heb alles zo'n beetje. <laughs> ik heb alles gedaan om dat te vechten. En uiteindelijk, mijn focus was niet op kinderobesitas. Maar alles wat ik deed had een rode draad met preventie. En kwam op. Eigenlijk ja. weer op kinderobesitas. Het ja. komt gewoon terug op dat. Ja, ja. en het, het, het, uiteindelijk is dat dan toch weer uh, uh, wat u doet. Ja, mijn dochter komt de bus binnen ja. en die doet uh, nu de promotie okay. dat promotieonderzoek naar kinderobesitas. Ja, dat, zo ziet hoe ja, ja, de wereld ja. rond okay. Ik kreeg van Niels Bosman een vraag. In welke mate is overwicht op Aruba genetisch bepaald en in welke mate bepaalt de cultuur het overgewicht? Ja, we hebben gezegd in de in scientific community, hebben we gezegd... Um, genetics loads the gun. Gen, genetica uh, laat, het laat het geweer, het geweer ja. Uh, but environment pulls the trigger. Maar het milieu trekt de trekker over, ja. ja. En dat is het. Uh, veel mensen gaan zeggen, kijk, het is genetica, het is niet ja, de, de, ja je, hebt, je hebt meer aanleg. Net als je, weet je, net als je naar je arts gaat en je naar je ja. dokter gaat en je zegt... luister, mijn vader heeft diabetes en mijn moeder ja. ook. Oké, okay, dan moet jij uitkijken. Ja. Maar het betekent niet automatisch dat je het gaat krijgen. Nee. Je moet gewoon uitkijken, en, maar je moet echt je omgeving veranderen. Kijk, het gevecht van vroeger om minder te eten, op dieet te gaan en te sporten... heeft niet gewerkt. Nee. Iedereen is dikker, alle landen zijn dikker, ja. Nederland is dikker. Maar dat komt door de welvaart. Nee. Ik kijk naar mezelf. Vroeger ja. was ik een magere, een ja. prachtige, magere, slanke halfgod. op. Ah, je bent student. Nee, maar dan ga je, je, je, je rijdt meer met de auto, je ja. zit meer. Je eet wat vaker, je begint bruine rum te drinken, want je hebt het geld ervoor. Je, ja, als je dat geld niet hebt, kon ik het niet drinken. Vroeger toen ik student was, dacht ik, ja, ik ga mijn geld niet zo verspillen aan dat soort dingen. Dus het is echt een welvaartsgedoe. Nee, want in arme landen hebben we het ook. En in Aruba zijn het... Trouwens, hoe staat de rest van de regering ertegen dat u al dit geld aan het uitgeven bent? Inderdaad? Nee, ik zit, ik zit het heel, heel, uh, heel kleintjes uit te geven. Ik mag niet veel uitgeven. Maar met wat ik uitgeef ben ik heel creatief. Maar jullie, jullie hadden... Uh, trouwens, hoe gaat het economisch met Aruba? Het gaat goed. Uh, ik bedoel, kijk, wereldwijd zitten we in een economische druk. Ja. Uh, we weten, we hebben dit gouvernement overgenomen. Het was een ramp. Ja. Uh, en we zitten echt hard te werken. Ons toerisme is omhoog. Uh, jullie to maar, maar jullie zijn erg gericht op de rijkere toerist. Ja, Amerikaanse toerist. En, en, en merkt u het niet van de crisis dan? Nee, da daar niet. Ik bedoel, ja, je merkt het. Uh -huh. Maar we hebben zo uh, goed gemarkt ja. dat we extra toeristen hebben. En, en, en komen nog steeds. We zijn gegroeid. Uh, ik, ik, ik, ik ben, verliefd op Aruba. Ik heb ooit overwogen om er te gaan wonen. Uh, uh, is, het de, drugs, de drugsproblematiek? Uh, uh, is, die, die, kwam op in Aruba. Hoe staat het daarmee? Het is er. Ik uh, komt onder mijn beleid ook. Uh, dus verslavingszorg. Uh, uh -huh. daar, daar hebben we echt een issue mee. Uh, we hebben een probleem. Het vorige gouvernement had gewoon een in het midden van het binnenstad uh, gewoon een uh, zo'n beetje een drie, uh, vierverdieping gebouw opengezet. Alle uh, zwervers mogen er binnen gaan baden en het ja. werd gewoon een ramp. Ja. Nu hebben we uh, centra's gecreëerd om ja. van A tot Z verslavingszorg te, te behandelen. Hele grote uh, uitdaging. Uh, we werken samen met, uh, met uh, Nederland. Ja. Uh, we werken samen met Curaçao ook een beetje om dat. Uh, maar bijvoorbeeld uh, um, hier met de Hoop. Uh, werken we, we werken met uh, Parnase Bavo, we werken met een verschillende groep hier. En we hebben daar iets echt goeds op gezet. Uh, in de handen van de NGO's. Uh, ja, de dus, niet governementele organisaties. Ja, ja. ja dus daar, daar zitten we echt. Uh, maar ja, je ziet dat uh, je kan, uh, je wil niet met de kranen open dweilen, nee. Dus we zitten met heel zwaar, nu te beginnen met preventie op school. Uh, okay. Maar het is een probleem U, in onze eilanden, het is een probleem in... U gelooft echt in die preventie, hè? Absoluut, Voorkomen is beter absoluut. Reizen dan dan de kosten, want jullie hebben een... een... Ik, zit, ik zit preventie te schreeuwen toen het <laughs> nog uh, in de zwarte closet zat. Je vliegt op een stok s'avonds of zo. Uh, Jullie hebben uh, nu ook een nieuw ziekenhuis uh, die u zal beginnen samen ja. met uh, uh, uh, de Amerikanen. Is dat ziekenhuis er? Ja, ja. Komt het er? Ja, we hebben wel in ons grote ziekenhuis, de, de Horacio Godíber Hospital. Daar hebt u toch allerlei problemen. Nee, ja, de directeur nee. en en staken personeel vorig jaar. Nee, vorig jaar, want ja. ja, directeur. De directie was een beetje, ze hadden het genoeg met de directie. Ja. Soms moet je directie veranderen. Dus dat hebben we nu gedaan. Uh -huh. Alles is op rust. Het is goed. Uh -huh. uh, we zitten voor uh, een hele grote renovatie. 120 miljoen gaan we erin investeren. Uh, het gaat echt bijbouw, nieuwbouw. Mooier uitzien. Gewoon state of the art gaat het worden. Um, en dan aan de andere kant van de Roemen we hebben we een kleinere hospitaal die gebouwd wordt. Maar dat is 15 kilometer uh, van elkaar, man. Ja, maar de traffic. We hebben files. Oh, je ja, gelooft het waar. niet, we hebben files. Ja, ja, ja, ja, ja dat weet ik. De met die concurs kan je niet ja, rijden. Nee, nee, dat files, is waar. Files. Kleine files, maar zijn files. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus dat maakt u aan de andere kant... Ja. Nee, maar aan de andere kant gaat niet competen met deze. Dus aan de andere kant hebben we een gespecialiseerd kliniek gemaakt. Okay. En daar gaan we een kankerkliniek in zetten. En ook diabetes gespecialiseerd en urgent care. En dat doen we gezamenlijk met een grote groep uit Amerika. Maar, maar waar gaat uw medisch personeel vandaan? Jullie hebben nu al een tekort aan verpleegsters. Uh, ja, we, gaan, we hebben een training. We hebben de VU die nu voor, met ons samen de opleidingen starten. Voor, voor gespecialiseerd verpleegkundigen. Maar dan weet u wat gaat gebeuren. Dan komen ze naar Nederland. Want hier hebben ze ook een tekort aan verpleegkundigen. Ja. En dan gaat Nederland uw beste personeel wegkamer. Nee, want we hebben de zon. Ja. We hebben de zon en het weer, en als je het vandaag hier ziet, dan ren je naar Aruba. <laughs> die, die, die obesitas voor kinderen, hè? Ja. Maar u, het, het, het is wel grappig, want Aruba loopt dus u voor. Ja. terwijl we hier in Nederland nog erachteraan ho, uh, sukkelen. Hoe, hoe komt u aan die medische informatie? Dat is omdat uh, de research die wij hebben gedaan... en uh, de preventie-research die we mm. hebben gedaan in de regio... gewoon heel grondig is en, en we hebben ons handen vuil gekregen. We hebben echt gezien van oké, okay, wat voor adapties moeten we doen? Wat doet Cuba? Who's, weet je, het Cubaans model... Uh, gemoderniseerd. Dat is nog steeds het beste model. Daar gaat iedereen weer naartoe. Dus u hebt lijn... het model van Fidel Castro gaan brengen ja, over de wereld? Maar nee, maar een, maar een nieuwe dus versie ervan. Dus eerst van die Koemanen dat u is, Amerikaanse precies, een Amerikaanse... een was, ik en word... nu bent u ja. een ja. ja. ja. ze hebben me ooit een, uh, een kapitalist-communist genoemd. En ja. ik dacht dat dat... Ja, het was de tegenpartij. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, John Coenra stuurt een tweet. En die zegt overgewicht komt door de reclames van fastfoodketens. In hoeverre... Een stuk. Een een stuk. stuk ja? Het is een klein stuk. Kijk, we, we, we moeten de omgeving veranderen. En, en net als ik eerder heb gezegd. Obesitas komt voor in de arme landen. Haiti. Ja. een van de armste landen in onze regio. Ja. Oké, okay, waar je, je gemiddelde kilocalorieën intake... die hoort 3000 te zijn. Dat is voor hm. ons. Okay, wij doen veel meer, we, we zijn een beetje groter gebouwd. Uh, maar 3000, average. In, in Haiti is de average 1400, minder dan de helft. Ja. En je hebt 50% overgewicht en obesiteit dat in de vrouwen. Leg dat uit. Arme landen. Als kinderen mager geboren worden, of ondervoed geboren, of, of beneden... Dan hebben ze net zo'n kans naar obesitas, net zo'n snelle kans, als een kind die overgewicht geboren wordt. Zodra ze eten krijgen. Je lichaam wordt gewoon een, een... Je lichaam, heel gemakkelijk uitgelegd. Het is alsof je in de woestijn bent. En je lichaam zegt, weet je wat, zodra ik eten krijg, ga ik alles als vet zetten, want ik ga het nodig hebben. Ja. En zo reageert je metabolisme. Dus die kinderen die zo mager geboren worden, als zodra ze eten krijgen... en meestal krijgen ze gewoon slecht eten, ja. met veel gewoon lege calorieën... dat gaat gelijk naar vet. Dus je krijgt een lege obesitas, waar ze van binnen zitten te sterven... maar ja. van buiten lijken ze op uh, alsof ze twintig uh, hamburgers per dag zitten eten. Oké, okay. maar dan, dan... En toen, je had me ook gevraagd over de media, dat was ja. de vraag... Nu, uh, heel interessant. Uh, met de partners die meewerken. Dus alle ja. landen die komen voor dit sessie. En als je ja. wil, kunnen jullie, iedereen kan naar um, paco.aw ja. gaan. Ja, paco.aw. Ja, daar is het congres. Zo'n ja. beetje die dit jaar ook in Aruba gaat zijn. Maar daar zie je bijvoorbeeld al de pro's, al de professionals die komen samen. Daar hebben we gezien dat bijvoorbeeld het enigste land in de wereld. die heeft gedurfd om dit te doen. En dat is Brazilië. Om te zeggen: luister. Kinderen krijgen geen commercials op tv. Ja. Wanneer kinderen tv kijken... worden alle commercials afgeschaft voor eten en drinken. Waarom? Zelfs als je gezond eten en drinken promoveert... gewoon die beelden maken dat die kinderen gewoon meer consumptie doen. En wat is het gevallige van geweest? Ze hebben, ze hebben kunnen bewijzen dat het, dat, het, dat het een positief effect heeft op de kinderen. Maar het is de enigste land die het heeft kunnen doen. Want wie betaalt voor, voor je programma's? Wie betaalt voor. Ik bedoel, kijk. Okay. Ja, dus we zouden hier bij de publieke omroep kunnen zeggen: kindervrij, uh, uh, als er kinderprogramma's ja. zijn, geen reclame. Ja, ja. want kinderen hebben geen filters. Ze weten niet dat het een reclame nee. is. Voor hen is het echt. Ja. Wanneer ze een reclame zien voor voedsel, of voor een cereal, of voor een ontbijtding, of voor, voor snoep, voor hen is het gewoon echt. Ze willen het. Maar, maar, dan, maar dan zit ik, ik zit als, wat u nu allemaal aan het doen bent, hè, en Aruba als centrum daarvan... dan krijg je dus ook dat u uw land, wat alleen maar als een toeristisch eiland bekend stond... nu promoveert tot ja. een soort ja. voorloper en obesitas zal de komende twintig jaar niet weggaan. Nee, nee. Vijftig jaar gaat het nog niet weg. Nee. Maar wat we, wat we ook zitten doen, en net als, net als u net zei, uh, we, hebben, we hebben toerisme. Ja. Anderhalf miljoen toeristen per jaar komen naar Aruba. Ja. Een eiland van 120.000. Ja. Wat doen we? Incorporeer die toeristen ja. in je gezondheid. Want kijk, toeristen komen. In het verleden komen ze daar. Ze eten te veel. Ze gaan dikker terug. Ze voelen niet goed. Nu kunnen ze naar Roepa komen. We gaan een project beginnen met ze. Waar ze onze voedingswijzer op de menu's hebben. Ze hebben onze voedingswijzer op activiteiten in het hotel die je kan nemen. Die ook lokale activiteiten zijn. En dan breng je de toeristen in. Je hele lokale... Bewegingen. Dus u wordt een happy, healthy eiland. Een gelukkig, gezond eiland. Precies. En dat is dan makkelijk is het Ik technisch idee. weer. En dan gaan we naar Ajoebaan op vakantie. Omdat we daar en, goed leven. Ja. Want je, je geniet jezelf. En je, je gaat weg. En je voelt beter. En je bent dunner geworden. Ik uh, ben u, u, u gaan voor dit interview uh, gaan voorbereiden. En toen kwam ik... Ik heb een arts die ik ontzettend bewonder. Het is hoogleraar jeugdgezondheidszorg... Uh, professor Dr. Remy Hirazin. Ja. Die ken ik als klein kind. Ik keek altijd al tegen hem op. En hij zegt... Uh, uh, wilt u een toekomst voor uw kinderen en dus voor Aruba? Dan moet u Richard Visser steunen. Hij is een grote. Ik ken geen vergelijkbare mensen. Hij heeft een missie en een passie. Ik heb hem op Aruba leren. Ik ken natuurlijk er was voor een congres. Hij wilde met mij praten over zijn onderzoek naar obesitas bij kinderen. Hij was zeer bescheiden en begreep. Direct wat ik vroeg, is Breit. Maar wat mij vooraf trof, vooral trof was zijn nationalisme. De samenwerking heeft geresulteerd in succesvolle wetenschappelijke studies... op het gebied van obesitas bij kinderen op Aruba en Bonaire. Richard is zeer gemotiveerd en vastberaden om vooral Arubanen en de kinderen te helpen. Remy hier als ik praat zelden zo over mensen. Dit is echt... Ik ontmoet u nu voor het eerst. En ja. u hebt dat. Is, stopt u bij minister van Volksgezondheid of wordt u nog premier van Aruba? Nee, nee, nee, nee. Ik stop bij minister van Volksgezondheid. en ik blijf. En, en hoe lang wilt u dit doen? Um, ja, ik, ik, ik blijf, kijk, ik ga werken. Ik, ik blijf werken voor de kinderen. Ik blijf werken voor dit obesitas. In wat voor manier ook en in, in hoe ook. Ik heb de verschillende kanten ervan gezien, maar hoe ik blijf. Hoe oud bent u? Rond. Ik ben, oké, okay, ik wil 36 zijn. Ja, maar u maar bent ik word 47. U ja. wordt 47. Ja, ik ben vijf, dus ik dit zeggen. Meneer, meneer Visser, uh, uh, u, u bent geboren op Aruba, Judy Aruba. Dus dat... ja, ja. nooit gedacht naar Nederland te verhuizen om hier minister te worden? Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nooit. Uh... U, u gaat blijven op Aruba? Nee, dat ook niet. Nee. Ik, ik, nou, ik, ik heb in Amerika gewoond, ik heb overal gewoond. Ik denk dat ik in Nederland ook uh, uh, projecten ga doen. Uh, ja. Ik zie het, ik bedoel, ik voel het aankomen. De Way wil me ook in verschillende projecten rond de wereld inzetten. Dus ik denk, ja, Aruba, zeker, het gaat altijd mijn huis zijn, maar... Uh... Luisteraars, u hoorde hem voor het eerst hier op Radio 1, maar u zal vast nog heel veel van hem horen. This is my island in the sun. Where my people have toiled Minister Visser, ik dank u hartelijk, hartelijk, hartelijk. Ik wens u veel succes bij uw strijd tegen obesitas. U bent de inspirerende man. Ik dank ook de, dank ook de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie uh, uh, Rien Aerts, Fatima Baya, Mario Suilen en Marianne Bakker, die ook regie deed. Productie hans Twin Momo Saru en Nick Harbers. Techniek, logistiek en transport. Daar is hij de slanke Wim de en Eindredactie Primera de Kijsjoen. Primtime is een NTR-programma. Zometeen krijgt u door naar de varen met de gidspunt en ik ben er morgen weer en dan gaat het over het CDA gedrocht Amarintis dat ons belastinggeld verspeeld heeft. Tot morgen namens dit dag en geniet van Harry Belafonte.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 Welke extra bezuinigingen komen er straks uit het katshuis? Waardoor we sterker uit deze crisis komen. Radio 1 volgt de ontwikkelingen van dag tot dag. En zodra de plannen bekend zijn, krijgt u van ons de dag van de zure appel. We snappen dat ook Nederland pijn zal moeten lijden. Wie gaat wat voelen van de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte? Dat raakt ons allemaal. De dag van de zure appel. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.